9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, voor je het weet zijn we al weer terug. We staan weer aan het begin van een kerstvers uur Sportzomer. Ja, met een studio vol gasten. Kent u ze nog? Ja, hebt Jan Maarten Slachter. oud NSC Christy Christie En Erik Rock'n'Roll Kortom. Eerst het nieuws van NOS. Hier is Kees Groot.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 Volgens de BBC lijkt het erop dat, meer, dat er steeds meer confrontaties zijn... tussen regeringstroepen en rebellen... vlakbij het hart van Damaskus en het regeringscentrum.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 Het weer. Vanavond en vannacht nog regenachtig... met minimumtemperatuur rond de 14 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen in de loop van de dag steeds meer opklaringen. Maar in het oosten blijft een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden. ANUB Verkeersinformatie. De A6 Lelystad richting Emmeloord is dicht bij knopend Emmeloord. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. U wordt daar omgeleid. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Henk Lubberding analyseert zometeen voor ons de etappen van vandaag. En hoe sex, drugs en rock'n'roll zijn de atleten in het Olympisch dorp? Christy Bogerts kan het weten. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Nou, niet uh, Nicky Terpstra, maar Lars Boom dus... gaat de tijdrit op de Olympische Spelen in Londen rijden. Nicky Terpstra kwam in de ronde van Polen ten val... en heeft te veel last van die klap om op de tijdrit fiets te stappen. Nicky, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is balen. Ja, zeker. Ja, wat... dat, uh, ja, ik uh, kan heel graag de tijd uitgereden, maar ja, ik ga het gewoon niet. Ja, Want dit is evenement waar je lang naar hebt uitgekeken? Ja, natuurlijk. En uh, dit jaar heb ik mijn uiterste de best gedaan om daarvoor uh, te kwalificeren en dat, is, uh, ja, dat was gelukt. Maar uh, deelnemen uh, nu niet. Nee. En dat is wel uh, ja, niet zo mooi. Nee. Niet zo mooi. zag zacht, nee. zacht uitgedrukt. Heb, heb je dit, heb je dit uh, alleen besloten? Heb je je afgemeld bij uh, bondscoach Leo van Vliet? Of heb je dat, uh, heeft hij dat voor jou besloten? Nee, nee, nee, ik zelf. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb me vanmiddag gebeld. En ik zit al een paar dagen ermee om uh, zelf die beslissing te nemen. En uh, ja, ik, uh, ik stond in twijfel. Maar uh, ja, we hebben gewoon uh, een hele goede reserve klaarstaan. Die, die eigenlijk... Ja, wij zijn aan elkaar gewaagd met de, met de tijdrit en uh, wie er ging rijden, dat was eigenlijk uh, ja, hij of ik. Dat was een beetje om het even. En, uh, ja, ik, ben, ik was gelukkig gekozen, maar uh, ja, nu, nu ik daar niet volop kan richten en uh, niet op een tijdritfiet kan trainen, en niet, niet gericht op die tijdrit kan trainen, kunnen we beter uh, ja, iemand opstellen die uh, er wel fit voor, uh, voor is. En, uh, wat, zo zitten. wat mankeert er precies aan? Nou, ik ben natuurlijk gevallen in Polen, dus uh, ik ben een paar dagen stil moeten zitten. Dus ik, uh, ik ben al keihard bezig om überhaupt uh, mijn conditie uh, op peil te krijgen voor de, voor de Olympische wegrace. En uh, ja, voor de tijdrit moet je gewoon uh, ten eerste 100% fit zijn. En, uh, en je moet er specifiek op uh, kunnen trainen. En uh, nu bijvoorbeeld mijn elleboog ligt open, waardoor ik niet in de tijdrit uh, stuur kan hangen. Uh, ik ben erg stijf, waardoor de positie, überhaupt, de type zitten, gewoon lastig wordt. En uh, als dat allemaal nu niet uh, optimaal gaat, dan, uh, dan uh, kan ik nooit uh, ja, in een uh, perfecte uh, voorbereiding naar de start staan. Heb je contact met Lars Boom gehad, je vervangen? Nee. Nou, dat niet. Ga je hem wel bellen nog? Nee, maar hij weet dat van de coach, hè. Jawel. Nou, ja, maar goed... Uh... Nee, maar je hebt onderling geen, uh, geen contact. Dat, dat is nee, ja, ik heb hem even kort uh, na de ronde van Polen... Uh, even gezegd van, hou je maar paraat. Uh, Als ja. ik het niet goed herstel, dus het ja. is aan dat komt wel goed. En, uh, maar ja, ik, ik ook, ook wel herstel voor de wegreis. Uh, maar ja, de tijdrit, uh, dat, dat zie ik gewoon niet zitten uh, op het ogenblik. Ja, maar, die... uh, maar nu kan ik me wel 100% focussen op de, op de wegrit. Die ga je 100% zeker rijden? Ik ga er wel vanuit, ja. Dus ik, uh, ja, nou ja, goed, jij kent je, je leven ja, beter dan, er dan ik. Ik, trainen en net ik ben op de goede weg. Ja. Het is nog niet zoals ik het hebben wil, maar uh, ik, ik, uh, ik denk dat ik op tijd uh, klaar ben. Het is wel binnen de maand tijd van het ene uiterste in het andere uiterste, hè? Ja, inderdaad. Uh, het verliep allemaal uh, super. En uh, ja, het is wel een beetje ironisch dat ik juist de toer af zeg om, uh, om veel partijen uh, te vermijden. En dan uh, rij ik de ik dat weer naar Rand van Polen en dan... Uh, kom ik zo te val. dat is wel... Uh, ja. Mm, ja. Nou ja, goed, de beslissing is nu genomen, dus daar hoef je geen energie meer uh, aan te spenderen. Zo kan je het ook zien. Nee, precies. Ik precies. ga me nou uh, concentreren op de, op de wegrijs. Oké. Okay. Goed, Nicky. Al de best. Ja, bedankt. Succes. Doei. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand. En Robert Meder. Twin Fire, EWF hoor ik hier. Sing a song. God, ik daar uh, lijken mij helemaal vrolijk van van die muziek. Goed, uh, Erik Korton, yes. um, even naar het droevige nieuws. Toen we vanmiddag uh, aan jou melden dat uh, John Lord van Deep Purple was overleden, zei je Deep Purple, Deep Purple, Deep Purple. <laughs> Wie was dat ook alweer? Was dat die gast? Van, <laughs> Rings a bell. Maar, uh, om even jou en uh, andere mensen ook even het geheugen op te frissen. Hier kennen we Deep Purple van. Ja, vooral dit. Uh. Ja. Dit is dus een loopje waar denk ik Hebben jullie hier jeugdherinneringen bij, als je dit hoort, of Christy? Ja, vooral mooi. Ja? ja, het is niet echt één speciale herinnering of zo, maar dit is wel natuurlijk heel, heel, heel herkenbaar. Ja, ja ieder jaar in die top 2000 wordt het, wordt, wordt het nog uitgezonden, hè, dan de, die live-opname, geloof ik dat het in Londen is of zo. En als je daar gewoon eens rustig voor gaat zitten en eens naar gaat kijken en je ziet wat die Ian Gillen dan vocaal doet, dat is echt werkelijk ja. zo tof, ja. Ja. zo ontzettend goed. Was... En dit intro is John Lord, hè, ja. God hebben zijn ziel. Ja. Ja. Nu overleden, 71 jaar. Ja. Dus het is, het is, het is, einde, is uh, eindeloos muziek, uh, eigenlijk. Tijdloos, ja. Altijdloos. Is... Ja, maar ja, dat is die, daarom refereer ik even aan die top 2000. En, en iedereen heeft wel zo'n lijstje van nummers, van die iconische nummers, die je, ja, die je gewoon niet vergeet. Dat is dit is Bohemian Rhapsody, dat, is, uh, dat zijn de Eagles, dat, uh, dat, dat is die die Let's beetje... Voor sommigen. Nee, ja, maar er is gewoon zijn, zijn ook, ook, ook tijdloos. Sultus nou, Zult, of Swing is wel een tijdloze. Maar er zijn weer andere nummers van Ja, daar de, de, de mening een ja. beetje over. Die ja. duister. Ja. Luister ja, even. Over. Zijn er nog bands die dit soort muziek maken? Ja. Je hebt in, uh, alleen al in Nederland heb je uh, Birth of Joy bijvoorbeeld, drie jonge gasten die, uh, die dit soort 70s georiënteerde, maar iets meer Zeppelin dan Purple hoor. En uh, The Wolf heb je uit, het, uh, uit, uit de Keutelbeek Delta, Pardon? geleen, uh, die, uh, die, maken, die maken dit. Orgel en drums en gitaar en dat gaat er vol op. Maar wordt er überhaupt nog tijdloze muziek gemaakt nu? Ik, het is bij ja, maar ik weet niet of dat nog kan. Kijk, deze jongens waren natuurlijk ja, de jaren 50 waarin de popmuziek min of meer uitgevonden is. Min of meer, waarin de popmuziek uitgevonden is. Uh, uh, en daar zijn langzaam aan stromingen uitgeboetseerd. En die, al die stromingen hadden hun, hadden hun toplaag. Dat is, de, dat is in, deze, in dit, de, deze hardrock afdeling... was dat Let's App en Deep Purple en Uriah Heep. Dat waren wel zo'n beetje de drie... Uh, de drie grote. Um, en daar is heel veel uit. Nee, Black Sabbath heb je dan nog. En weet je, dat, dat komt er steeds komen Dat dat. Ik uh, bedoel, Black Sabbath was echt smerig. En, en, en smeriger en harder dan die dan purple. En. Uh, Let's En zo heeft ze zich in al die richtingen hebben zich de grootheden uitgekristalliseerd. Maar een nieuwe muziekstroom, daar, daar had het alles mee te maken. Met, op het moment dat er een nieuwe muziekstroom in komt, dan zijn daar voorlopers in. Dus de kopgroep en het peloton, dat, dat, dat rommelt erachteraan. Maar een nieuwe muziekstijl of een nieuwe muziekstroom maken nu is vrijwel onmogelijk, omdat eigenlijk alles wel zo'n beetje gedaan is. Je kunt in nuance nog wel verschillen, maar er is. Maar is dat niet wel waar jij naar op zoek bent? Nee, ik ben op zoek naar. Uh, uh, mooi in zijn soort. Weet je, een, een, een, een mooie, een goede liedjeschrijver. Iemand die alleen met een gitaar daar gaat zitten. Ik had hier een keer op de vrijdagavond op Radio 1... had ik hier Greg Holden uh, te gast. Een, mijn bevriende singer-songwriter uit, uh, uit Amerika. En die had ik over. En die heb ik toen hier neergezet. En die ging hier zitten zingen. Met alleen zijn gitaar. En we hadden uh, twee mensen te gast. Uh, uh, en die zaten hier gewoon met tranen in hun ogen daarnaar te kijken. Daar is, dat is waar ik nou op zoek ben. En niet zozeer iemand... Kijk, je kunt wel pionieren. En dat is heel leuk... Uh, en soms verrast dat ook. Maar echt zo pionieren als dat je in de jaren 50, 60 begin 70 tot, tot helft 70. Uh, wat kon, dat, bestaat, dat bestaat gewoon niet meer. Ja. In, de, in de dance misschien nog wel. Maar daar, daar, daar kom ik het niet Het is, ja. is niet helemaal nou, Ik heb die deur wel open opengeschopt. En na een weekend weer dichtgetrokken. Want ik krijg het, ik krijg het niet voor elkaar. Moet er altijd een gitaar in bij jou? Nee, dat hoeft niet per se. Want bij Shostakovich wordt weinig gitaar gespeeld. Maar dat vind ik ook prachtig. Omdat het heel eigenwijs en heel eigen is. En, en dat was ook een pionier. Uh, dus ik hou van heel veel verschillende soorten muziek. En dat gaat van klassiek naar, naar uh, echt snoeiharde metal, waar, waarvan ik, <laughs> waar ik niet, waar niet meestal lastig vallen. En alles wat daartussen zit. Behalve die dance, daar, daar, daar heb ik het gewoon niet mee. En een hele zware rip Maar nou, we hebben een paar uh, uh, bandjes, om ja. even zo te zeggen. Die, uh, waarvan je zegt, van nou, die zou ik eigenlijk wel willen laten horen. De full fighters is er zo één. Ja, dat Waarom... is, een, dat, dat, is een, dat is een. Als je het hebt over uh, in mijn ogen en mijn oren. Een band die. Uh, uh, de, sta, de status van, van echt een hele grote bente heeft verworven door... eigenlijk, dat knikt heel Hollands wat ik nu zeg... maar eigenlijk gewoon een beentje te blijven. Gewoon een beentje te blijven. Met een voorman, Dave Grohl, de oude drummer van, van Nirvana... die de gitaar ter hand nam toen Nirvana uit elkaar ging... omdat Kurt Cobain zelfmoord pleegde. En vervolgens een bandje begon. En dat is het nog steeds, ondanks dat ze iedere aan voor 80.000, 90, 90 90.000 man staan. Gewoon de Foo Fighters. Ja. Is our beginning coming to an end? Well, you wanted something better, man. You wish for something new. Well, you wanted something beautiful. You wish for something. Ze, kunnen ook, ze zijn ook harder en ze ja. zijn ook smeriger. Ze zijn van rustiger. Ja, maar ik heb dit even meegenomen omdat dit namelijk ademt waar zij ook vandaan komen. Weet je, de, uh, hij, uh, uh, Dave Grohl komt uit die, die, die grunge-lichting uh, uh, uh, van de midden jaren 90. Maar heeft ook heel goed naar trompetten geluisterd. Nou, dat hoor je hierin terug. Dus de great American songwriters zitten, zitten ook in die band. En die band wat ik zeg, die staan iedere avond voor 80.000, 90 90.000 man. En je kan ze op de festivals gewoon de hand schudden. Dat is echt gek. Christy Bogert is dit iets voor jou? Nou, dit klinkt wel lekker. Ja? Ja, nee, ik vind muziek ook... Uh, kijk, ik heb helemaal, helemaal niet de muziekkennis natuurlijk van Erik... maar muziek is wel heel belangrijk. Het gaat ook niet om kennis, hè, wat dat betreft. Ja, maar mijn manco is dat ik gewoon... Ik kan nooit namen onthouden. Dan denk ik, oh ja, dat, dat is goed. En dan ik ben er ik heel, wie Ja, maar daar heb ik ook heel vaak dat ik denk... Oh ja, hoe... hoe. Ik weet ook niet wie waar op welke plaat bas speelt. Of wat. Dat zijn dingen, dat interesseert me ook niet. Maar ik weet dan wel... Maar weet je, ik vind kennis, kennis in muziek... Ik heb liever dat jij zegt... Oh, dat vind ik zo mooi. Ik weet niet wat het is, maar dat vind ik zo mooi. Ja, maar daar dat, zeg je het. Ik weet niet wat het is. En ja. dat vind ik het fascinerende aan muziek. Ik heb het zelf ook, dan hoor ik ja... Waarom vind ik dit nou eigenlijk zo leuk, ja. of zo lekker, of zo mooi, of zo o, niet leuk? Omdat dat, omdat dat hetgene is waar, ik, waar we het straks, uh, toen, je, toen we elkaar net al even spraken over... dat is die snelweg naar het, het hart. Het, ja, ja, het, het raakt je of het raakt je ja, niet. Ja. ja, maar waarom raakt het je dan? Dat vind ik echt fascinerend. Ja, dat, nou ja, we, daar, is al, daar is ook onderzoek naar gedaan. Oh. Ja, de, het majeur mineur onderzoek, zou ik maar zeggen. Dus de, Sommige mensen worden, uh, op het moment dat muziek een wat triestere lading heeft... haken daar acuut bij af. Dus als er te veel uh, mineur in een, in, een, in een muziekstuk of in een, in een liedje zit. denk denken, nou, dat is niks aan mij. En daar moet het allemaal vrolijk en up. omdat muziek een ander gevoel vertegenwoordigt. dan het dat voor jou doet. Dus ik ben niet zo erg van de vrolijke muziek bijvoorbeeld. Dat klinkt raar. Maar ja, ja maar voor vlak... iets dat het uh, uh, een snaar raken heet. Ja. Hè? dat is natuurlijk een hele duidelijke referentie. Het gaat inderdaad. Het... Het gaat naar het hart. Ja, en dat is soms heel grappig. Want ik heb bijvoorbeeld ook bepaalde klassieke muziekstukken... die door de een gespeeld me veel minder doen... dan als het door, uh, uh, door, de, door de grote jongens gespeeld wordt. Maar als ik highfets hoor bijvoorbeeld, dan dat is, dat gaat dat bij mij direct naar binnen. Maakt niet uit wat hij speelt. Als je nou broeg speelt of wat dan ook. En, uh, en soms dan hoor je het wel eens gespeeld en ik denk... Ja, maar je bent een hork. Je voelt niet wat ik voel bij dat stuk. Dat is, en daar zit het hem dan in. Het klinkt misschien wat pathetisch... maar dat is ook in popmuziek zo. Ja. Maar Even een, een, een, een fragmentje. Want uh, je bent momenteel... Uh, multimediaal bezig. Ja. Je, bent nu <laughs> ook, uh, je bent nu ook live op Nederland 3. Ach, kijk dan toch, ja. ja. Want het is, uh... Dit is, is Montana Joy Bradley, die je nu ziet. Dat is een, een, een zangeres. Dat is een programma op Nederland 3, dat heet de Beste Singer Songwriter. Dat moet je straks maar even op uitzending gemist kijken. Want wij hebben nog heel veel leuke dingen te bespreken hier op Radio 1. Maar dat, is op dit, dat loopt op dit moment. Het is een programma uh, van de VARA, wat gepresenteerd wordt door Giel. En ik mag daar af en toe als een uh, soort jurylid. Of, ja, dat vind ik een vies woord. Maar uh, een, een beetje vies woord. Ja, maar het is wel zo. Ja, ik mag. Nou ja, ja. Ik heb, ik, het, het mooie was dat ze nu zijn, zijn er zeven overgebleven. En die gaan ook uh, alle afleveringen vervol maken. Er wordt niemand meer uitgedonderd. Super leuk programma vind ik het. Ja, ja, echt. Het al wanneer het ja ik begon wordt, al voordat ja. we het daarover gingen hebben, inderdaad. Echt superleuk. Ja, het, is heel, het is heel leuk. Wat het, wat het leuke ervan is, is dat het. En dat vind ik echt. En het is niet omdat ik er dan af en toe in verschijn. Maar uh, het wordt met liefde gemaakt. En, uh, en de mensen mogen uh, laten zien wat ze kunnen. En daar wordt met liefde, tenminste in ieder geval, in mijn geval, met heel veel liefde mee omgegaan. Want ik vind dat wel een van de belangrijkste dingen is. Dat als je muziek maakt. of je met wat voor kunstuitingvorm dan ook bezighoudt. Dat is. Persoonlijk, tenminste, als het goed is, vind ik. Dan, dat is persoonlijk. En daar mag je iets van vinden. Dat vind ik wel. Maar altijd met respect voor de maker. Hmm, ik weet niet waar jij de tijd vandaan haalt. Want je bent nu dus inderdaad op radio en tv tegelijk. Maar je hebt ook nog uh, een, een, een plat platform op internet. Ja, over multimedia gesproken. sinds Wat uh, gebeurt daar? Sinds 19 april uh, heb ik een, uh, een, een muziekplatform op, uh, op internet opgericht. Onder de naam kortonviel.com. En daar... Uh, ja, daar hou ik me dus bezig met deze dingen. Met de met matters of the heart uh, omtrent muziek. Niet alleen muziek. Er zit ook een gedeelte kunst bij. Een gedeelte literatuur bij. Een gedeelte uh, van de dingen die ik nog meer mooi vind. Dus die plaatjes op mijn armen. En, uh, en grote Amerikaanse auto's. Dat hele pakket. Maar dan wel met uh, onder één belangrijke noemer. En dat is muziek. Dus wat ik daar probeer te doen. Ik probeer daar jonge bands te signaleren. Die een, een, een platform te geven. Uh, dat, dat wil zeggen dat ik naar ze toe ga. Dat ik een, een video interview met ze draai. Um, dat we concerten met ze gaan organiseren. Uh, en, dat, en daarnaast de grotere der aarde, dus de bands die al arrivé zijn... Um, oppakken en kwart, zo'n kwartslag draaien... en die van een wat andere kant belichten... En, la, en hun laten vertellen hoe zij die weg hebben afgelegd. Waardoor die jonge bands er ook weer wat van kunnen leren. Zij, zij kunnen zich dan aanmelden... Daarbij? Of, ik, nou ja, we als, als, hebben een vrij uitgebreide democompetitie ook op die site staan. Dus we, we hebben um, het hele jaar door loopt die competitie. Uiteindelijk wordt het helemaal ingedikt en ingedikt. En er zal uiteindelijk één band uitkomen die ik met <coughs> al mijn wijsheid mag uitkiezen. En die krijgt een, een absoluut ge een geweldige prijs. Want ik vond wel dat er wat tegenover moest staan. Uh, die, die mogen uh, twee keer negen dagen, dus één keer negen dagen opnemen en negen dagen mixen in de Wisseloord Studio hier in, uh, in Hilversum, wat een bizarre prijs is, maar daarnaast pakken we ook een aantal dingen die in bandbegeleiding belangrijk zijn dus uh, bijvoorbeeld een vocal coach en dan, dan niet een zangcoach, maar iemand die, met die zich met uitspraak bezighoudt want dat is vaak een commentaar op Nederlandse band hartstikke leuk, maar het klinkt echt steenkolen nou, die hebben we erbij, we hebben uh, uh, Niels Aalbers erbij uh, uh, dat is de manager van Kuitman, onder andere die heel veel verstand heeft van hoe je een band kunt brengen. Maar waarom en wil je dit allemaal doen? Want ik snap de liefde voor, voor muziek wel hoor, maar waar, waar komt deze uh, bevlogenheid met beginnende bandjes vandaan? Wil, wat, wat wil je neerzetten? Um, waar het vandaan komt is eigenlijk dat ik, het, dat ik het... We leven op dit moment wel in een land waarin, uh, waarin je dingen weer heel erg zelf moet bent moeten gaan doen. En we hebben een tijd lang gehad waarin er geld over was om, om jongeren en zeker popcultuur. Want als we het over cultuur hebben, dan hebben we het over het algemeen over uh, het concertgebouw en over dingen zo, maar Popcultuur wordt daar heel vaak in vergeten. Daar zijn, maar die worden vaak overgeslagen of als eerste gekort. Um, en dat vind ik zonde, omdat dat namelijk een hele brede, brede gedragen, breed gedragen culturele laag is. van iedereen tussen de 12 en de 35, laat maar zeggen. Um, en ik zou het zo zonde vinden als de aanwas van onderuit um, niet meer. ...plekken weet te vinden in de media of daarbij. En we hebben natuurlijk nu dat, dat enorme wereldwijde web erbij gekregen... Mm -hmm. ...waardoor iedereen eigenlijk makkelijk zijn eigen dingen op het web kan donderen... ...maar dat gebeurt tegelijkertijd weer in zulke grote mate dat je het niet meer kunt vinden. Mm -hmm. Dus wat ik probeer te doen, ik probeer daar duiding en ik probeer een richting te geven... ...middels mijn eigen smaak en mijn eigen kwaliteitsnorm, want dat is, dat is wat, het, wat het is... Um, en ze zeggen nou, probeer dat eens. Luister daar eens naar, kijk eens hier naar, wat vinden we hiervan? En zo probeer ik een, een, een community aan elkaar te smeden van muziekliefhebbers die gelijkgestemd ja, zijn. Maar, maar dat, is, dat is het nu. <coughs> ja. Ik bedoel, het is ooit een keer ergens begonnen. Ik bedoel, je popt, Mijn, je nee. popt, ja, je popt een keer de wereld op. En ja. ik bedoel, dan moet er ergens een klikmoment met de muziek zijn geweest. Moody uh, blues. Ja. Was dat een moody A Blues? A question of balance plaat uh, die mijn ouders in de kast hadden staan. En dat was uh, een album, ik weet niet of je die plaat kent, maar dat is een, een, op de, de hoes staat een strand geschilderd. En in de, door de wolken komt Albert Einstein, zo met hele lange nagels, en een tijger, en een pistool, en er staan dingen. en dan, Ik was vier, denk ik, vier of vijf. En dan ging ik op zondag, ik had een eigen pick-upje... dan ging ik op zondag, er mocht niet van mijn vader... ging ik die plaat uit de kast halen en sloop ik naar boven. En dan zette ik die aan uh, op mijn, mijn blauwe pick-up met zilveren uh, naald... en dan deed ik mijn koptelefoontje erin. En dan zat ik met vol afgrijzen, met, met kippenvel zo op mijn armen... met mijn nekhaar omhoog, naar die hoest te kijken en ondertussen... Daar is het allemaal begonnen, Robert, meedoen. Daar, ja. daar is die. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik vond het een ja. doodengel. Ja. Radio1.nl en u ziet uh, ja. de hoes ja. waar uh, Kurt En dan heeft. dat eerste, nummer. Ja. do we never get an answer? Het ja. is een heel gedreven <laughs> nummer. En toen dacht ik, nou ja, toen dacht ik dat niet, want ik was vijf, dus wist ik veel. Nee, uh, je had, uh, had uh, nog helemaal uh, geen nekhaar. Uh, ik wou dat <laughs> <laughs> zeggen, dan deed ik mijn speen uit mijn mond. Maar ik denk dat... Dat nummer was het ook weer? A question of balance. Maar ik heb een paar van dat soort eikpunten, die muziek... en dat weet ik veel beter nog dan dat ik een zusje kreeg. Of, weet je, dat Dus dan denk je, daar zal het wel begonnen zijn. Het belang van de platenhoes, dames en heren. Dat is toch echt iets anders. Ja, maar echt, Jan Maarten, kom terug. Je bent er even vieren. Hopla, kippenvel op zijn adem. Kaart. Deze. Die zo meteen komt. Zalig. Nou, daar gaan we. Nee, ook oh, nog niet. Is nee, Ik wist niet waar je in was. was. <tie> Fantastische baslijn ook. Komt-ie. We an an oh. ja, weet je ook de eerste... Dat weet iedereen volgens mij nog. De eerste single die je kocht. Dat is jouw eerste single? Wacht even, Christie, wat was jouw eerste singeltje die je kocht? Ja, ik heb nog wel net wel de LP's meegemaakt, maar de, de eerste mag ik ook eerst CD ja, zeggen? Ja? Michael Jackson. Ah, welke? bed Hij kwam naar Rotterdam naar de Kuip. Ah. Ja, Toen maar, maar ik, ja, dat slagker. moet ik hebben. Chiquitita van ABBA. Oh! <laughs> ja. No! Ja. Guilty pleasure. Hij, oh, zeg het gewoon. hij zegt het ook gewoon. Dat vind ik zo goed. Het donker volop. <laughs> Niets om je voor te schamen. Echt. De hele Tling middag in de kwaad op de paadzaak gestaan. En eindelijk, Zal eindelijk ik met het, het doen? Ja, Maar heel mooi. Allemaal luisteren eerst. Ja. En, en jij dan, Erik? Volgens mij is Senses Working Overtime van XTC. Oh ja. Ik ook zo'n zo nummer, wat als ja. ik dat nog steeds hoor. Dat begint... Het doodap, boodap, dat begint heel exotisch. Vreemd met vogelgeluiden zitten er geloof ik ook in. Ja. En dat, als ik dat zingetje hoor... Dan, uh, dat, dat is, emotional memory aan, je, aan liedjes is zo sterk. Dat, is, uh, dat die, heb ik met... De, ja. precies, maar die, die ervaring... Die, die, en ook wat je nu net beschrijft van de Moeder Blue Blues... Had ik precies zo met de uh, verzamel-LP van Elvis... Die mijn ouders hadden. En die ik voor het eerst ja. ooit eens opzet. En ik had... Dit bestaat! Ja. Dit is ook! Of, of, of. En toen een chick erover. Ja. Dat is dat altijd tijd dus. Volgens mij, nee, wel, volgens mij hebben we nog iemand aan wie ja, we even Henk. moeten vragen... wat zijn eerste singeltjes. Henk? We avez een nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer, de tour vandaag. Henk Lubberding. Ja, Henk, weet jij nog wat je eerste plaatje was? Nee, geen idee. <laughs> geen idee. Echt niet? Nee, echt niet. Oh, Henk toch. Echt niet, maar ik heb wel een heel breed spectrum, man. Ik zeggen, ik heb altijd, als ik naar jou keek... toen ik een klein Erikje was en jij al een grote Henk op de fiets... Ja. dacht ik altijd, oh, met dat haar, dat is me, dat is me een rocket. Ja. ja ik ben ook wel een... Ik, was, ik ben een periode echt een haardrokker geweest, ja. Heel goed. Ja, en toen, en toen kwamen de mannen bij mij... die hoorde ik vanavond ook nog op de radio. Benny, Benny Joling. Ja. Daar heb ik eens een, een dagje mee opgetrokken met die mannen. En iedereen dacht altijd dat ik echt normaal fan was. Ik zei, ja steeds Squo-fan was ik. Ja, en als dan je Stere Squo-fan bent... Iedereen in dooster doos was steeds. Ja, ja, ja, ja. ja, maar de Squo was echt voor mijn muziek. Als ik uh, goed getraind had en ik kwam thuis, dan ging dat ding hard aan. En dan stond ik onder de douche. Waar ik helemaal, he, helemaal voldaan was ik dan. En uh, ja, toen kwam later natuurlijk uh, normaal. En daar herkende ik wil, uh, wel bepaalde dingen in, ja. ja. Nou bedankt oh. Henk, tot morgen. Ja, <laughs> okay, dat was hier. Ja, we <laughs> ja, moeten het ook nog even over die etappen oh hebben van ja. vandaag. Hè? Uh, uh, korte etappen, uh, twee bergjes van de vierde categorie, één van de derde. En uh, Federico is uh, aan het eind uh, de snelste. Ja, Hij is uh, Henk ook wel een heel goede afmaker. Hè? Ja, als je etappes kunt winnen in de Tour in het verleden al... Ja, dat, dat wil zeggen dat je wel die kwaliteit hebt. Dat verleer je ook niet, hè? dat zie je wel. Alleen ja... Uh, Herinner renner van de Velden die niet erg snel is in de sprint... Ja, die, die doet het tactisch ook niet goed, maar... Ja, het is net of die mannen dan ook altijd uh, ja, dat soort slachtoffers in het wiel krijgen. Daar hoeven ze eigenlijk niet veel moeite voor te doen. Als ik van de Velden was geweest, dan had ik gezegd van... Uh... Ik heb geen haast, blijf lekker zitten. Ja, hij ging ook de hele tijd op kop rijden voor hem. Ja, hij bleef net zoveel op kop rijden als Federico. Dus, uh, ja, ja, en, en als je dan niet zo snel bent, ja, dan moet je dat niet zo op deze manier gaan doen natuurlijk. Nee. Uh, even terug naar het begin van de etappe, want het duurt hartstikke lang voordat het een groepje weg mag. Hè? Het wordt supersnel ja, gereden, oneindig gedemarreerd, het peloton laat maar niet gaan. Waarom was dat? Ja omdat ik, uh, net als iedere uh, wielrenner die nu op de fiets zit... heel goed weet dat dit een dag is uh, voor de waaghalzen. Dus je moet wegwezen. Alleen, het is meer dan de helft van de peloton die dat graag wil. Het heeft 65 kilometer geduurd voordat het eerste groepje weg waren. Voordat ze weg waren. En dan zie je ook dat, uh, ja, dat het ook niet de eerste de beste zijn. Die zijn al vaker meegesprongen. Dus uh, de aanhouden wint... Maar ja, zo heb ik ook wel jongens van voren zien rijden. Die, ja die zitten gewoon niet mee. Die hebben ook alles, uh, alles geprobeerd. Maar die zitten dan toch vaak te veel als eenlingen. En je, ja, als, je, als je echt een man van je ploeg mee wil hebben, moet je toch met vier, vijf man door, door van voren blijven zitten. En net zo lang knokken er dat er eentje dan maar mee is. En waarom lukt het dan uitrekend wel, zo'n groepje waar ook Veucler bij zit? Ja, Fulclair, die, die, die, die had, was ervoor ook al mee geweest. Maar die, ja, die wordt dan een keer pissig, omdat hij te vaak uh, daar alleen van voren zit. En dan geeft die Japanen een keer een schop onder zijn hol. En die, die springt dan ook een keer mee. Maar ja, dat schiet dan eigenlijk helemaal niet op, want die kan nauwelijks op kop komen. Dus dat, dat had ook helemaal geen zin gehad wanneer die voorop was gebleven. Ja, nou, die worden dan eindelijk nou, heel lang voorop gereden te hebben. Worden ze dan ingelopen en ja, dan zit hij toch weer op vinketouw. En dat is toch... De ervaring, de feeling. Je weet dat het, uh, dat het toch dadelijk een keer gaat breken. Ja. En een het goede moment hebben. En wat is een goed moment? Ja, Wanneer ze enorm achter elkaar hebben gereden. Maar vooral dan een hellentje waar het even weer stilvalt. Dat is Fiena Kouroff ook. Dat zie je gewoon. Die weet precies van ja uh, nog, nog even doortrekken. En altijd op die lastige punten. Alleen de, ja, er zijn nog te veel mannen die zijn nog te goed. Of hij, hij heeft er dan eentje mee zitten zoals Frank Slek zelfs. Die, uh, ja, die staat op, op, op bijna tien minuten. Ja, die geven ze niet te veel ruimte. Dus uh, ja, dan heb je de verkeerde mannen. Dan, dan, dan moet je ook gelijk zeggen bij jezelf van... Uh, je hebt er geen trek in. Ik blijf even weer op, op adem komen. Vond van dat, dat, dat op een gegeven moment, uh, inderdaad na die 65 kilometer... dat je Boris van Hagen rechtop op de fiets ging zitten... en de armen spreiden met de tong op de knieën. zoiets had van jongens, laten we nou ophouden. Die vroeg bijna om capitulatie van het peloton. Dat was wel een heel maf moment. Nou, dat is, uh, dat is al zo oud als wielrenner bestaat... Ja. Het waren meestal dezelfde en uh, ik heb er ook wel aan meegedaan hoor. Maar Als meestal, lu meestal luistert de peloton dan ook, maar nu niet. Uh, ja, maar je moet het wel uh, meerdere keren, moet je dat echt proberen. Wanneer de weg dan wat smaller wordt en je kunt dan even breed rijden, ja, dat wil ook nog wel eens helpen. Hm. Maar ja, dan zitten er weer op de tweede of derde rij zitten weer een paar mannen die zitten te loeren en die vliegen dan ook weer, uh, ja, omdat ze van de ploegleider toch uh, door het oortje meekrijgen van uh, er zit niemand mee, dus rijden. Ja, ik vond het wel, uh, wel weer indrukwekkend. Ik vind het ook heel goed dat het in beeld is, hè. Want heel vaak wordt er gezegd van, ja, nou ja, waarom springen ze niet mee? En ze springen maar één keer mee. Maar nu hebben we kunnen zien hoe hoog dat tempo ligt. En dat je enorm, ja, attent moet zijn, maar ook uh, de benen moet hebben. Want Van Hummel en uh, Tankink, ja, die hebben een super slechte dag gehad. Ja. En uh, Van Hummel stapt af, uh, terwijl er morgen een, uh, een rustig is. Uh, ja, uh, jammer natuurlijk, uh, maar wel een moment even, uh, Henk, om terug te kijken op de eerste twee weken van de Tour. Wat is het eerste dat ben je te binnen schiet? Nou, wat Van Hummel betreft, dat, dat is gewoon, uh, ja, dat, voor de jongens gewoon te veel. Uh, die capaciteiten rijken niet zo ver en die moet zo diep gaan... Ja, de voor, de, ja, gisteren was het uh, op die klim dat hij op vijf seconden nog net binnenkomt. ja dat, dat, Die trekt zich helemaal uit elkaar, maar karakter heeft hij wel. Maar ja, het motortje is gewoon niet, uh, niet sterk genoeg. Ah. En voor de rest, uh, ja, ik vond het een, een, een, en vind het nog steeds een hele mooie tour. Uh, buiten dan dat we teleurgesteld zijn in de Nederlanders. Maar ik vind het een hele mooie tour qua, qua traject eigenlijk wat ze afleggen. Er zit heel veel afwisseling in. Hm. Ja, ik, ik, ik vind het tot, tot nu toe een hele mooie tour desondanks dat, uh, dat Sky eigenlijk, uh, ja, eigenlijk heer en meester is. En Vroem, word ik nog steeds van overtuigd ben dat hij wacht op donderdag. Hmm. En dat hij daar toch nog uh, zijn benen een keer wil laten spreken. Ik ben benieuwd. Uh, morgen in ieder geval even uitrusten. Uh, Henk, bedankt voor nu. Ja, is goed. Het NOS Nieuws, nu van iets over half tien. Kees Groot.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 Met naast de gasten Erik Korton, Christy Bogert en Jan Maarten Slachter. Veel Vierdaagse het komende half uur. De festivaltent staat bij een evenement speciaal voor iedereen die de Vierdaagse wil ontvluchten. En we beginnen met de gezondheid en de Vierdaagse. Ja, dus je zou het niet altijd zeggen hè, als je de wandelaars over de finish ziet strompelen soms op de Via Gladiola. Maar wandelen is toch echt gezond? Inspanningsfysioloog Maria Hopman leidt al jaren een onderzoek naar de gezondheid van deelnemers aan de Vierdaagse. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan diabetes. Maria Hopman, goedenavond. Goedenavond. Waarom deze speciale aandacht voor uh, diabetes? Nou, voor, diabetes is het, uh, voor mensen met diabetes is het extra belangrijk uh, om te bewegen. En uh, in dit onderzoek hebben wij ook een uh, groep mensen getraind en voorbereid voor de Vierdaagse. Uh, daarbij hebben we ook gekeken wat de voorbereiding voor de Vierdaagse doet op de gezondheid van deze mensen. En we volgen dan een groep uh, gedurende de komende vier dagen... om te zien hoe zij de Vierdaagse doorstaan... en uh, om in de toekomst daar nog beter in te kunnen adviseren. Ja, want, want wat is uh, de invloed van diabetes op de spieren? Nou, uh, diabetes is uh, een, een ziekte waarbij de su suikerhuishouding ontregeld is. En diabetes type 2, wat eigenlijk het meeste voorkomt... en wat in het, vroeger wel de ouderdomssuiker genoemd werd... komt eigenlijk op steeds jongere leeftijd voor. En dat heeft te maken deels met overgewicht... maar vooral ook met inactiviteit. Wanneer de spieren uh, niet meer gebruikt worden bij een inactief iemand... dan verbruiken die spieren ook geen suikers. En dan worden ze ook ongevoelig voor insuline. En dan ontstaat suikerziekte. Krijg je die mensen nou weer aan het bewegen? Dan hebben die spieren weer suikers nodig. Dan worden ze weer gevoeliger voor insuline. En dan zie je dat mensen veel minder medicatie nodig hebben. En soms zie je zelfs dat mensen patiënt af zijn. Ja. Dat noem ik dan ook wel het Loerdes-effect uh, van bewegen. Het wat-effect? Je... Het lourdes effect Het Loerdes-effect. Dus, oh, ja. dus oh. dat mensen die, die bewegen, dat die uh, uh, patiënt af kunnen worden. Dus ja. diabetes-patiënten die. die, uh, die besluiten om iets aan de leefstijl te doen, die kunnen weer van de ziekte afkomen. Ja, ik kan weer lopen. Ja, zo. uh, Zoiets, uh, ja. Ja, u hebt tijdens um, uh, trainingen um, al wandelaars gevolgd die diabetes hebben. Wat waren de uitkomsten daar? Nou, We hebben een deel van de uitkomsten op dit moment klaar. Want we hebben ze afgelopen week gemeten. We hebben ze dus begin van het jaar gemeten in februari. En we hebben ze nu weer gemeten vlak voor de Vierdaagse... En we zien dat ze zo'n 10% fitter geworden zijn. Dat betekent dat hun uithoudingsvermogen, hun maximale zuurstofopname is verbeterd. Dat is een, een, een groot, een groot uh, verschil, 10% voor en na de training. We zien ook dat ze niet uh, in gewicht veranderd zijn. Ook de buikomvang is niet veranderd. Dat had je misschien wel verwacht. Ze zijn net zo dik mensen... als eerst? Ze zijn net zo zwaar als eerst, ja. ja, ja ze en... zijn niet afgevallen. Maar ja. ze bewegen toch? Ja, ze zijn veel meer gaan bewegen. Er zijn erbij, die hebben wel 500 kilometer gewandeld eh, in de voorbereiding naar de Vierdaagse toe. Maar het zijn ook wel mensen die heel erg eh, met het eten bezig zijn. Omdat het eh, voor deze mensen heel belangrijk is om de suikerspiegel in het bloed constant te houden. Normaal gesproken regelt het lichaam dat zelf. Maar bij mensen met diabetes niet meer. Dus dan hangt het af van de inspanning die je doet. ...van de hoeveelheid eten die je tot je neemt... ...en van de hoeveelheid pillen of spuiten wat je doet. En uh, dus deze mensen, als ze gaan inspannen... ...gaan ze ook wat extra eten... ...omdat ze weten dat het belangrijk is voor hun bloedsuikerwaarde. En, uh, dus ik denk dat daar een factor in zit... ...waarom deze mensen, ondanks dat ze dus honderden kilometer gew kilometers gewandeld hebben dat ze toch geen veranderingen in het lichaamsgewicht laten zien. Maar het feit dat ze een stuk fitter geworden zijn... geeft ook al aan dat het uh, zeker effect heeft gehad... en uh, in de loop van de week hopen we ook de bloeduitslagen binnen te hebben. En dan kunnen we nog zien wat het doet op risicofactoren... voor hart- en vaatziekten en op gevoeligheid voor insuline. En als de vierdaagse is afgelopen, dan is ook het onderzoek klaar? Als de vierdaagse afgelopen is, dan is het onderzoek met deze diabetesgroep klaar. Ja. Oké, okay, nou daar zit ook uh, uw taken in ieder geval voor dit onderzoek op. Dank u wel. Maria Hopman, inspanningsfysioloog van het UMC Sint-Radboud. Graag gedaan. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 scène. <middels> La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune is sûre La scène, la scène, la scène. Vanessa Paradis, la scène. Het is uh, iets voorbij uh, tien over half tien. Christy Bogert, die is hier ook al een tijdje. We hebben haar al uh, regelmatig gehoord. Oud-tennister, ooit 29ste op de wereldranglijst. Speelde in 2000 uh, op de Olympische Spelen in Sydney. En speelde daar de finale en won volgens mij in die finale alleen de tors. <laughs> en twee games, twee, twee heel games. belangrijk. <laughs> <laughs> Het is altijd fijn als die nul weg is hè, in ja. de set. Ja, maar tegen dat de, was wel ingeschat door van tevoren. Tegen de Williams. Ja. Uh, van wie wonnen ja. jullie in de halve finale? Van uh, Barban en Svereva. Was er eigenlijk na die halve finale... Uh, de ontlading die je eigenlijk misschien normaal gesproken... na de ja. finale zou hebben nou, gehad, je wist, omdat je wist tegen wie je moest? Nee, eigenlijk wist je überhaupt voor het toernooi begon. Als je maar niet in dezelfde helft als de zusjes Williams zat dan wist je dat zilver het hoogst haalbare was. En dan moet nog steeds alles meezitten. Loting moet meezitten, vorm moet meezitten, alles moet kloppen. Maar als je de pech hebt dat je natuurlijk in dezelfde helft zit... dan kan je ze ook in de eerste, tweede, derde ronde tegenkomen... en is het toernooi echt klaar. Zeker Venus, die was toen uh, onaantastbaar. Dat was, uh, Serena was toen net een beetje... Die, die was denk ik top 20 of zo ongeveer. Die moest toen eigenlijk nog Venus voorbij... Maar er zijn, er zijn weinig spelers waar ik in mijn carrière bang voor ben geweest op de baan. Maar, <laughs> maar deze was ik echt bang. Het is echt twaalf jaar geleden en, en ja. het, ze zijn nog steeds top. Ja. Niet te geloven in die eerste. Ja, eerst. dat is op zich wonderlijk. Want ze krijgen natuurlijk vaak vanuit de media veel kritiek uh, te horen over... dat ze niet veel spelen, uh, een, een beperkte kalender hebben. Aan de andere kant, misschien kunnen we er ook wel lessen uittrekken. Want er zijn zoveel speelsters die, die op... op 3, 25 jaar opgebrand en klaar zijn. Ja. En zij zijn nu 30, 31. En, uh, en Serena, dat is nog steeds een schrik van iedereen. Maar is het dan vooral een, een, een, een fysieke uh, zaak? Of is het ook, hebben ze de, hun kopie goed zitten? Nou, ik denk wel dat in de media. Daar doen ze zelf wel mee hoor. Ze overdrijven bepaalde dingen wel. Dat ze er honderdduizend dingen naast doen. Ik, ik kan me best voorstellen dat ze er wat naast doen. Maar prioriteit 1 is absoluut tennis. Um, Tennis is 10 is maanden, elf maanden van het jaar, hebben we natuurlijk een schema. Je moet daar echt in kunnen kiezen van, ja, wat ga ik spelen? Hoor je tot de absolute wereld op, dan kun je momenten kiezen waar je wil pieken. Dat zijn natuurlijk de vier Grand Slams. Maar dat is maar voor een select groepje. Als, als je een, een, een, zeg maar een gemiddelde speler neemt, of toen ik 29 stond, als ik in week 16 zou kunnen pieken... Hey, ik teken ervoor. Ja. Ik, dat is heel moeilijk, uh, moeilijk in te schatten. Zij kunnen veel meer clusteren, zeg maar twee, drie toernooien achter elkaar, waarin ze dan pieken. En dan drie, vier weken weer een, een trainingsperiode inlassen. Ja, maar de slachter die wilde. Jammer, maar. Je, je, je hebt dus de uh, zilvermedaille gewonnen in het Olympisch Toernooi in 2000. Je hebt ook uh, uh, gemengdubbel gewonnen op, op Roland Garros. Uh, Goed geïnformeerd. Wat is, ik, heb me, ik heb me geïnformeerd. Wat, wat <lacht> vind je nou je, je, je mooiste tennisprestatie, als je dat nou zo vergelijkt? Nou, kijk, deze twee hebben wel een bijzondere lading. Uh, Olympische Spelen, omdat. Iedereen weet wat de Olympische Spelen is. Kijk, Roland Garros, daar kunnen misschien alweer mensen bij denken... van die geen tennisliefhebber zijn, wat is Roland Garros? Dus Olympische Spelen heeft zo'n impact... dat als je, als je dat zegt, en dan is het tussen aandachtstekens maar zilver. Ik bedoel, goud heeft natuurlijk nog veel meer impact. Iedereen weet wat dat is. Dus dat is de, de, de, de grootsheid daarvan. Ja. Um, het, het wordt ook altijd overal bij een introductie als eerste genoemd. Om... En over 40 jaar is het er nog. Ja, ja, ja, het is geschiedenis inderdaad. Roland Gros heeft voor mij dan weer een uh, bijzondere lading. Dat was in het gemengd dubbel. Wat in principe natuurlijk maar vier keer per jaar gespeeld wordt. Alleen bij de Grand Slams. Maar dat heb ik gewonnen met Menno Oosting. En uh, hij is verongelukt. Waardoor dat voor mij natuurlijk heel bijzonder is geworden. En het ook een, uh, een hele andere lading heeft gekregen. En ik vind het ook heel fijn als het altijd genoemd wordt. Want dat betekent ook dat Menno natuurlijk nog steeds ja, genoemd wordt. En ja. het, hij was voor mij heel belangrijk. Dus, uh, dus dat vind ik heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld, ja, wat mensen vaak niet snappen, is dat je ook met kleinere toernooien... kun je uh, bijzondere herinneringen herinnering hebben. Ik heb eigenlijk op de meest cruciale um, periode... of in de cruciale periode van mijn carrière... een vijver gekregen. Dat was één groot drama om daarvan terug te komen. En daar ben ik echt een goed jaar mee bezig geweest... om weer fysiek in orde te komen. En toen heb ik bijvoorbeeld een challenger gewonnen. Een 50.000 dollar toernooi. En ja, dat staat lager dan Grand grenslemmers en lager dan WTA. Maar voor mij was dat heel bijzonder, omdat dat voor mij... Um, het teken was van, zie je wel, ik kan het nog steeds. Ja, ja. En ieder toernooi dat je wint, het maakt niet uit welk niveau... ja, dat, dat is belangrijk. Je begon eigenlijk opnieuw. Ja, eigenlijk wel. En dat is gewoon heel frustrerend. Want weet je, je kan, je kan loopt blessures op. Ik heb helaas meerdere blessures gehad. Maar het revalideren is, is al lastig genoeg. Maar met vijver, dat, dat tast je hele lichaam aan. Dus je weet eigenlijk gewoon niet op een gegeven moment... als je weer mag starten, en zeker als sporter... hoe je dat moet gaan verdelen. En je valt ja. iedere keer weer terug... En dat was, uh, als, ik, ja, als ik mag kiezen, dan kies ik liever... Uh, ik moet uiteindelijk natuurlijk met een elleboogoperatie moeten stoppen. Maar dat heb ik toch liever dan ziekte een vijver. Ja, Erik, jij wil dit vragen. Ja, nou, ik wil je net zeggen dat, uh, dat je bang, het woord bang in de ja. mond... Terwijl, ik, ik vraag me dan af wat dat is. Als dus want... je moet spelen tegen Serena Williams. Ja, als je, je moet je spelen he? tegen Serena Williams. Want die vrouw was, wat je zegt, onaantastbaar uh, op dat moment... Ja. Um, het lijkt me dat dat ook iets kan opleveren van Kamijnscheiden. De dood of de gladiole. Ik, ik, ga, ik duik er gewoon in. En Kamij, bedoel, ik verli ik, ik verlies het ja. ja, Het is een beetje de combinatie van... Ja. Uh... Ik ben, ik ben 1,80 meter. ik ben vrij lang. Nou, Venus die steekt uh, nog een centimeter of 10, uh, 15 ongeveer boven mij uit. Die mm -hmm. heeft een enorme rijkwijde aan het net. En de lengte en de breedte? En, nee. Nou ja, Venus vult natuurlijk nog mee. Die is rank en slank. Dus meer uh, vader Richard. En Serena is natuurlijk uh, de, meer, uh, de, de, de stevige, zal ik maar zeggen. Maar dat is weer één brok spier, maar ja. met name één brok agressie. Tank. En, en um, Serena is heel erg... Soort van imponerend. Die kan jou aankijken dat en je, dat, je, dat je al bijna denkt, ik ren weg. Die combinatie van die twee aan het net met z'n tweeën. Dan ook nog eens een keer dat ze een, een, een dubbel stijl spelen die niet gebruikelijk is. Ze swingen op alles wat in de buurt komt, 200 kilometer per uur. En normaal anticipeer je aan het net en zie je aan een voetenstand of aan een recordstand waar die bal eventueel naartoe gaat. Nou, zij staan echt soms in volledig omgedraaide stand met de voeten. En die bal die gaat zo loeihard. zonder dat je weet waar hij naartoe gaat. En dat maakt het heel onvoorspelbaar. Maar wat is de angst dan? Is die de angst, want het kan niet de angst om te verliezen zijn. want dat is part ja. of the game. Dat is het Nou, wel, denk ik. Ja? nou de angst om te. Nou, nee, kijk, als, ik zou ons ook de baan niet opstappen. maar ik wist wel dat die Olympische finale. Dat, dat, zij moesten echt een mega off day hebben. En wij echt een. een, een, een meer dan topdag. willen het een wedstrijd worden. En, um, en dan is het misschien ook een beetje. De angst die wil niet afgaan. Ik bedoel, het is een Olympische finale. Er zitten daar 10.000 man op de op de tribune. 6, 0, 6, 0. Dat wil je plek. niet. Nee, nee, nee, nee. nee dan zei ik die, die ene keer. <laughs> <Dat was laughs> maar, belangrijk. maar Christy, het, het komt uh, nu zo langzamerhand niet het besef boven dat je eigenlijk wel heel erg goed was. Want we waren natuurlijk wel enorm verwend met uh, Manon Bollegraaf... met uh, Brenda Schultz, met jou. Mirjam Ja, En kijk wat er... de steuven. Uh, <laughs> steuven. is van daarvoor weer. Maar um, uh, als, je, als je dan kijkt... wat hebben we daarna nou eigenlijk nog gehad van jullie niveau? Dat is eigenlijk niet zo heel veel... Nee, uh, ja, het is wel grappig dat je dat zegt inderdaad. Want uh, 2003 heb ik mijn laatste wedstrijd gespeeld. En... Um, en nu, eigenlijk na zoveel jaar, krijg ik meer credits voor mijn carrière... dan, ik, dan destijds toen ik speel. Dat is het beste apart natuurlijk. En dat heeft deels te maken met dat er niet echt een hele nieuwe opvolging natuurlijk is, uh, is gekomen. Uh, Michele ik heeft 30 gestaan, uh, heeft het absoluut in zich... maar heeft natuurlijk fysiek zoveel problemen, die valt uh, uh, iedere keer terug. En 30 uh, is geen 29. 30 is geen 29, ah, ah. nee, klopt. <laughs> nee, maar om aantre... ik bedoel, die is wel natuurlijk die, die is heel dicht in de buurt geweest... Het andere waar je ook mee te maken hebt... en dat bedoel ik helemaal niet negatief... maar uh, mannensport in het algemeen... heeft natuurlijk wel meer aandacht dan vrouwensport. En in die jaren had je natuurlijk Krijcek. Je had Siemering, je had haar, je had Elting. En dan is het gewoon heel erg moeilijk... om, om als, als vrouw er tegenop te boksen. En werden jullie aan gespiegeld ook, die prestaties? Ja, en dat is, dat is heel... vind ik frustrerend, want je kunt het niet vergelijken. Er zit zoveel krachtsverschil tussen mannen en vrouwen. En op een of andere manier is tennis een hele leuke sport... om mannen en vrouwen te vergelijken. Maar... Uh, ik heb een aantal jaar geleden ik heb wel als een kolom aangeweid. Ik heb nog nooit Pieter van der Hogeband horen zeggen dat Inge zoveel langzamer zendt. Of Michael Bogen die zegt: Leontien fiets ik van die berg af. Maar op een of andere manier is tennis een hele leuke sport om, om het te vergelijken. En ik begrijp gewoon niet waarom. Ja, ja ik, ik begrijp wat ik je bedoelt. Op een gegeven moment werden vrouwen hè, die werden door Richard Kreitschek een beetje in de hoek gezet. Hè. Misschien ja. doel, da, daar, daar doe je daar doel je op. Nou, niet, niet specifiek, Richard hoor, helemaal niet. Maar in, gewoon in het, in het algemeen. Het uh, is natuurlijk een, ook een hele discussie gaande nu. van moet je nou wel of niet gelijk prijzengeld hebben voor, voor mannen en vrouwen. Ja, mijn idee daarover is heel simpel. Grand Slam spelen de mannen best of vijf, ja. wij best of drie. En ja, dan hoef ik echt niet gelijk uh, geld te verdienen. Maar ja. alle andere toernooien gedurende het jaar is precies hetzelfde. Ja. En dan denk ik van nou ja. Ja, dat slaat er dan nergens op. Maar is het ook niet een beetje dat je, als ik naar een, een vrouwenfinale zit te kijken. dan, ja. dan is het even spannend. Als dat ik naar nou mannenfinale zit te kijken. Uh, en dat is natuurlijk met, wiel, met wielrennen ook zo. Hè? Als Marianne Vos uh, uh, daar uh, uh, kan winnen. Maar dat gaat wel een heel, dat gaat wel een heel stuk lang. Ja, ik, ik zit me af te vragen wat dat is dat. gaat wel heel stuk lang. Dat gaat echt een heel stuk langzaam. Ja, dus maar, maar, maar wat is. Dat is toch geen probleem. Nee. Ik bedoel, het is genetisch bepaald dat vrouwen gewoon minder krachtig zijn. Dus nee, ja, maar ik zit me af te vragen waar, waar het dan door komt dat het, dat dat het in aandacht zo groot is, of dat de benadering zo anders is vanuit ja, sportmedia. Weet ik niet. Weet ik, niet. ik denk, maar dat denk denkend algemeen. Want broer Marianne Vos, je, je noemt haar naam. Ik, ik vind het. Echt ondergewaardeerde aandacht te zijn. die heeft een Giro, heeft de Giro ja. gewonnen. En je ziet even een flitsje. Dat was het. Ja. Ja. Nou, we ja. hebben er wel hier in de Radio 1 Sportzomer. Jij ja, wel, Robert. Regelmatig aan het woord gelaten nee, samen met uh, Herman. Ja, ja. Het, is, het is wat uh, anders uh, als dat er een, een, een. dat, ja. nou, dat wat, wat, nee, nee, nee, De tijd zit erop. Maar ik beloof jullie dat Sorry. we daar na tien kunnen we daar met z'n drieën nog wel even over doorbomen. Want het is tien voor tien geweest. Dus. Ja. We moeten even wat anders gaan doen. De Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. We hoorden het al in Nijmegen morgen. De vierdaagse, de feesten zijn al in volle gang. Uh, Anne van der Veen is op een ander festival in die stad. Oh. Het noemt zich een alternatief voor die commerciële vierdaagse feesten. Het festival heeft ook nog eens de man in dienst die zich, uh, let op Erik Kortom, de beste programmeur van 2012 mag noemen. Anne, hoe is het bij dat uh, alternatieve festival? Ik wou het er eigenlijk niet over hebben, maar we ontkomen er toch niet aan. Ook in Nijmegen regent het, dus als je wat getik hoort... ik en Robert Meijering, de beste programmeur van Nederland, is dat, zijn even aan het schuilen. Um, we zijn op een bijzondere plek eigenlijk, hè? Ja, we zijn op dit moment op het Valkhofpark. Uh, dat ligt uh, uh, in het hartjecentrum van Nijmegen. Mooi uitzicht op de Waal. Uh, een van de oudste ja, plekken van Nijmegen sowieso... En uh, met een hele mooie oude ruïne en uh, een schat aan geschiedenis. En met de grappigste huisregel die ik ooit gehoord heb op een uh, festival... want bij Festival de Affaire, zo heet het hier, mag je niet in de grond graven. Dat klopt, dat is uh, ten strengste verboden. Want de kans uh, is uh, te groot dat je uh, Romeinse helmen opgraaft. Of uh, ander natuurlijk uh, oud materiaal. En nu zou je misschien denken dat ik uh, bij de Vierdaagse feesten zou zijn... Um, en daar ben ik ook even langs gelopen. En daar klinkt het ongeveer zo. Maar bij de affaire klinkt het heel anders. Daar klinkt het ongeveer zo. En die beste programmeur van Nederland is dus uh, verantwoordelijk voor deze muziek. Wat is dit? Bombino, Dat is een band uit Niger. En uh, voor de rest, uh, ja, het, wat is het? Het is een prachtige muziek. Het is desert blues, desert rock. Het een van de beste gitaristen van uh, Afrika, Mudum Mokta. Uh, en zijn vrienden. Sahel rock, hoorde ik. Sahel rock, ja. Zo, je kunt allerlei mooie benamingen en, uh, aan, aan, aan vasthangen. Maar ja, ze komen uit de Sahel. En uh, het is onweersta ja, onweerstaanbare muziek. En we gaan even naar binnen, even de regen ontvluchten. Want uh, het is dus Afrikaanse avond hier in Nijmegen. En er is hier een meneer en die heet Brian Simkovic. Dat is een Poolse achternaam, maar hij is Amerikaan. En dat is een heel bijzonder verhaal, want deze Brian Simkovic heeft... Uh heel veel bandjes, maar dan hebben we het echt over cassettebandjes die we gewoon van vroeger kenden. En hij verzamelt Afrikaanse muziek en hij gaat ons een kleine cursus, een little course in African music, geven. Mhm. Mm ja, yeah, I'm happy to be here and happy to tell you guys a few of the things that I know, although I'm by no means an expert, and that's what the blog really is all about, like. You know, nobody knows everything, but we kind of sharing and learning from each other. Hij heeft dus echte cassettebandjes verzameld uit Afrika. En die verzamelt hij op een weblog, zodat iedereen er eigenlijk naar kan luisteren. En een van de eerste die hij kreeg was van een man wiens naam ik nu al even weer vergeten ben. Wat was his name? Atakak. En uh, die heeft hij op de website geplaatst. En nu kunnen heel veel mensen het horen. En ook als hij niet genoeg informatie over een artiest heeft, uh, dan vraagt hij er gewoon rond. En wat hij hier dus doet. Al die cassettebandjes, hij draait ook echt met die cassettebandjes. Dus hij stopt ze in een cassette recorder en laat hem wel horen. En zo klinkt dat zo'n beetje. In Afrika zijn dus heel veel van dit soort bandjes. Maar ja, ze worden ook gewoon gebruikt. Dus ze gaan wel eens kapot. En voor hem is het heel belangrijk dat ze bewaard blijven. En ook om de wereld te laten horen wat eigenlijk echte Afrikaanse muziek is, want wat de platenmaatschappijen ons laten horen is niet echt echte Afrikaanse muziek. Can you show us some real African? What you think it's a real African uh, music? <laughs> well, yeah, sure. I mean, there's a lot of different stuff on the blog. There's more than 200 postings. Uh, I'll pick one now uh, from Tanzania. Let me find it for you. Hold on. Sorry. En dit is dus het liedje wat uh, iedereen hier in Nijmegen straks uh, moet laten dansen. Did you already uh, make someone famous yet? Um, hmm. I think that you know, famous is a relative term. I mean, I think that there's a bunch of people who are really interested in muziek from around the world and they're following a lot of stuff on the internet. Hij heeft nog geen Michael Jacksons en Madonna's gecreëerd met zijn blog. Uh, maar er is een uh, grote groep mensen die dus wel zijn blog volgen. En daar zijn uh, uh, de sterren ontstaan, zoals dat eerste nummer wat we net hoorden. Um, Let's finish with your favorite one. En die muziek van Brian Shimkovich is dus zo'n beetje over een kwartiertje hier te horen op de affaire. Dus hij moet zo meteen gaan rennen om dat te gaan halen. Morgen staan we ook in Nijmegen, maar dan niet... Bij het alternatief voor de Vidaagse maar gewoon bij de Vidaagse feesten zelf. Anne van der Veen is dus bij Festival de Affaire in Nijmegen geduwd, nog tot aanstaande vrijdag. Wie overigens meer wil weten over die Afrikaanse muziek die net werd uh, besproken, ga naar awesometapes.com. Awesometapes.com. Dus, ja, jij kent die herkent de jongen toch ook, die je beste programmeur. Nee, ja, dat is, dat, is, uh, dat is inderdaad wel een hele goede programmeur. En <coughs> wat, terecht wat, dat hij dat dit wat jaar. Maakt hem zo goed dan. Nou, de neus, voor, de neus voor wat je waar neerzet. Het poppodium pop wat je boekt... een mooie variatie neerzetten van nieuwe, te, nog te ontdekken dingen. Want dat, dat is bijvoorbeeld een ding waar ik het straks ook over had. Het wordt steeds ingewikkelder. Zalen moeten geld verdienen omdat de subsidies weggesneden weg, weg worden. En moeten dus gaan kiezen voor een plattere of een, of een commerciële programmering. Wat is op zich ook niet zo heel erg. Maar er moet wel ruimte over blijven voor dat soort nieuwe dingen. En Robert doet dat erg goed. Ja. Ja. Wat dus. is dat met die, uh, heel kort, met die Afrikaanse tapes? Ja, ik weet niet of het dezelfde is. Maar ik kreeg vorige week een plaat binnen, uh, um, uitgegeven op het Excelsior label. En dat is ook iemand die, die jongen woont in Amsterdam, is een absolute freak in Afrikaanse muziek. En die reist ook over het continent en die haalt overal en nergens Afrikaanse, muzie en Afrikaanse muziek, vandaan, en daar maakte hij een soort van mixtape van. En dat is in dit geval is officieel op cd uitgegeven. En ik zat het te luisteren en ik werd er van voor naar achter zo dolgelukkig van. Echt uh, gespeeld op een kattendarm en een emmer en weet ik veel. Maar echt helemaal mooi. Naam nou, we luisteren op viel. Uh, tot... Ja, dat, ik ga die plaat bespreken. Jazeker, nou en of. Nou, Goed, zometeen uh, zijn we terug natuurlijk. naar het nieuws van Kees Groot. En dan horen we van Christy Bogert over die feesten in... Uh... Olympisch dorp, heeft ze ja, net wel iets over losgelaten? Nou, je wilt het niet weten. Nou, eigenlijk wel, dus dat horen we zo meteen. En dan dus uh, de plakplaatjes op de armen van uh, Erik Kortom. Oh, ook nog. En ja, Jan Slachter heeft, uh, Jan, heeft er ook één. Nee, nee. Noordji Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Geniet van Alicia Keys, Santana, Mana, Jill Scott, Caro Emerald, India Ari en nog veel meer. 31 augustus en 1 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNordjiJazz.com.